zes uur. Het NOS journaal. Gert Kluk. Tientallen gevangenissen gaan dicht. Ook pas bekeerde Nederlandse jongens in Syrië en Belgische crashmoordenaars schuldig en toerekeningsvatbaar. Het kabinet sluit tientallen gevangenissen. Dat heeft staatssecretaris Steven bekendgemaakt. Bijvoorbeeld in, uh, in 2016 gaat de Bayers dicht als in Zaanstad uh, de gevangenis uh, daar klaar is. Maar ook alle koepels gaan dicht. Dus de koepels in Haarlem, in Breda en in Arnhem, die zullen we ook allemaal gaan sluiten. Want die zijn, als je kijkt naar de prijs per gedetineerde per dag... zijn die heel veel duurder dan de nieuwe gevangenissen die we daarna hebben gebouwd. De reorganisatie in het gevangeniswezen gevolg, heeft gevolgen voor 3700 medewerkers. Justitie probeert hen zoveel mogelijk aan een andere baan te helpen. Teven wil veel meer gebruik gaan maken van meer persoonscellen.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 De Belgische kindermoordenaar Kim de Gelder is schuldig en toerekeningsvatbaar. Dat is de conclusie van de jury. De aanklager heeft nu geëist dat de Gelder levenslang de gevangenis ingaat. De jury beraadt zich daar nu over.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 2300 kilo cocaïne heeft gesmokkeld, vertelt de persrechter. De rechtbank vindt bewezen dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld... bij een enorm omvangrijk cocaïnetransport... en vindt dat een straf van acht jaar... conform de eis van het Openbaar Ministerie gepast is. De drugs waren verstopt in een container cacaobonen... die op weg was van Ecuador naar een loods in Emmeloord. In augustus werden de drugs al in Antwerpen onderschept... waarna de Belgische autoriteiten een deel van de cocaïne... de weg naar Emmeloord liet vervolgen. Vanaf volgend jaar hoeven ouderen met een rijbewijs zich pas vanaf hun 75ste te laten keuren. Het kabinet wil dat mogelijk maken door de wetreglement rijbewijzen aan te passen. Nu moeten automobilisten zich vanaf hun 70ste elke vijf jaar laten keuren. 1 à 2 procent wordt afgekeurd. Minister Schultz van Hagen onderzoekt de mogelijke effecten van het afschaffen van de keuring van 70-jarigen. Ze zal de eerste resultaten voor de zomer naar de Tweede Kamer sturen. De Congolese krijgsgeer Bosco de Ganda is in een vliegtuig onderweg naar Nederland om voor het internationaal strafhof te worden berecht. Volgens een woordvoerder van het Hof wordt hij onder escorte naar een cel in Den Haag gebracht. He is escorted by a delegation of the ICC that has left Rwanda, heading to the center of detention of the ICC in the Haag. De Congolese met de bijnaam de Terminator gaf zich afgelopen maandag aan bij de Amerikaanse ambassade in Kigali, de hoofdstad van Rwanda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 Aan WB, verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog 65 kilometer file, nog steeds veel vertraging en een afsluiting bij Amsterdam op de A10. De ring noord richting Amersfoort heeft te maken met een aanreding eerder vanmiddag. Dat is bij Knopend Watergasmeer en vanaf de afrit Vodenam staat nog steeds 6 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden vanaf Knopend Kno, Koenplein via de A10 West en de A10 Zuid. Maar ook daar staan wat files. Verder een uh, probleempje op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Voor de Amstel 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knopend Ridderkerk en knopend Herbergseplein 7 kilometer. Dat was een aanrijding, inmiddels zijn daar alle reisrokken weer vrij. En een langere file op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkem en knopend Ewijk 7 kilometer. Op TIX.nl vergelijk je de laagste ticketprijzen. Maar ook beenruimte, stiptheid en kwaliteit van alle airlines. Boek snel vliegtickets waar jij van houdt op TIX.nl.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 Lucella Carasso. Zes minuten over zes. Sven Kramer had zelfs de eindtijd al voorspeld. 6.14 zou de winnende tijd worden bij de vijf kilometer op het WK-afstanden in Sochi. Nou, het kwam nog uit ook. Met die tijd won hij goud. Je bent nooit zeker in topsport en uh, je moet het altijd maar weer bewijzen. En uh, elke wedstrijd is weer een wedstrijd op zich. En deze wedstrijd won hij zo meer van Kramer over zijn race. Eerste reacties op de bezuinigingen op gevangenissen en tbs-klinieken. Tbs-kliniek Kotten in Berkelland bijvoorbeeld moet dicht. Burgemeester Bloemen van die gemeente klinkt nog rustig... maar maakt wel duidelijk dat hij boos is op Fred Teven. De staatssecretaris heeft me daar vanmiddag persoonlijk van in kennis gesteld... En ik heb hem natuurlijk als eerste reactie gegeven... dat het hem niet moet verwonderen dat ik hier furieus over ben. En die reactie hoor je uh, elders ook in het land. De ingreep van het kabinet zou verspreid over het land... 3.700 mensen hun baan kunnen kosten. In Veenhuizen kreeg het personeel van de gevangenis... nog wel redelijk goed nieuws te horen. Dat vertelt Hilco Hofs. Hij is voorzitter van het actiecomité Noordelijke Gevangenissen. Het nieuws voor Veenhuizen is dat uh, vanaf 1 januari 2014... Uh, uh, locatie Bankenbos en Vlerdervoort gesloten gaan worden. Vanaf 1 januari 2018 zullen locaties SRM en Norrogehaven gesloten worden. Waarbij gezegd moet worden dat er een stuk uh, nieuwbouw voor terugkomt. Uh, dat gaat om 566 cellen. Uh, hoe dat ingericht gaat worden, hoeveel personeel daarvoor nodig is, weten we nog niet. Daarnaast is de locatie in Hogeveen, uh, die is, gaat volledig sluiten vanaf 2014. En landelijk zullen er in totaal zes, uh, 3700 arbeidsplaatsen verloren gaan. Wat vindt u van het nieuws? Ja, dramatisch. Eén grote klap. Uh, tuurlijk zijn we in Venhuizen enigszins blij. Met het bericht dat wij ietsje terugkrijgen. Maar 3700 collega's die hun baan verliezen, dat is, dat is één groot drama. Er is een personeelsbijeenkomst geweest, zojuist hier binnen. Daar was u ook bij? Ja, daar was ik bij aanwezig. Wat waren de reacties? Nou, in de eerste instantie natuurlijk toen, toen we te horen kregen dat, dat Norhaven en SR1 vervang, vervangen zouden worden voor een stukje nieuwbouw. Dat was een enigszins positieve reactie. Er werd geklapt, niet gejuicht. Want aansluitend werd direct gemeld dat onze collega richting in, in Hogeveen gesloten ging worden. Dat was een klap voor het personeel. En toen bekend werd dat er 3700 collega's hun baan uh, uh, uh, hun, uh, hun baas zouden verliezen. Uh, ja, toen, toen was de meneurstemming uh, in, de, in de zaal aanwezig. En toen dachten we niet eens meer aan van huizen. Bij u gemengde gevoelens? Ja, heel erg gemengd. Ik, ik leef heel erg mee met de collega's. En ik vind het één groot drama voor het gevangeniswezen in, uh, in Nederland. Voor de poort van de gevangenis in Veenhuizen hangt ook de burgemeester rond, Hans van der Laan. Ja, we houden het al. Voor u goed nieuws vanmiddag. Ja, nou, gemengd nieuws, uh, laat ik het zo zeggen. Wij willen justitie graag behouden voor Veenhuizen. En uh, we zijn daar buitengewoon verheugd over dat dat gelukt is. Ja, want eigenlijk het dorp is een paar huizen en uh, de gevangenis. En, in die, en ja. de gevangenis, klopt. Ja, en het hele verhaal van Veenhuizen is natuurlijk ja, gebouwd rond uh, justitie. Dus het is echt uh, ja, van levensbelang voor Veenhuizen dat justitie blijft. Nou, en daar zijn we dus heel blij over dat dat gelukt is. We staan hier voor een hek. Uh, en de gevangenis die hier achter zit, die gaat dus dicht. Die gaat dicht, maar... Dat is de gevangenis die zich het beste leent voor een herbestemming. Dus in die zin um, zie ik hier nog wel weer kansen. GGZ. Herbestemming. Is hier... Wat zou je dan kunnen doen? Nou, nu al zit uh, de geestelijke gezondheidszorg hier zo. Dus en, uh, dit is een prima plek. Dat ziet u ook. De luisteraars kunnen het niet zien. Maar mooie groene omgeving, paviljoens. Daar kun je ook uh, met uh, de geestelijke gezondheidszorg heel veel goede dingen doen. Al met al, alles overwegende positief. Absoluut, we gaan goed het weekend doen. Dat is burgemeester Hans van der Laan van de gemeente Noordenveld. Daar valt Veenhuizen onder. Mark Hamer was daar op bezoek. Het wachten is op nieuws uit Cyprus. Dat kan nog een paar uur duren, of een paar dagen natuurlijk. Wie weet, zo gaat het eigenlijk al de hele week. Er wordt in ieder geval hard gewerkt aan een reddingspakket. Er wordt gesproken over een stemming in het parlement vanavond. Wij zullen zien, zoals gezegd... Marcel Breel, onze verslaggever, volgt het nieuws bij het gezin Pater. De moeder komt uit Cyprus. Marcel, jij vertelde eerder al dat het nieuws daar op de voet gevolgd wordt. Ik hoor volgens mij een computer of een televisie bij jou op de achtergrond. Ja, het lijkt hier eigenlijk wel een, een nieuwsredactie. Uh, computers staan aan. Uh, de, uh, het journaal hebben we zojuist bekeken. Op de televisie er liggen allemaal kranten. Internet wordt permanent gecheckt om maar op de hoogte uh, te blijven. En mevrouw Pater, wij keken zojuist uh, samen naar het journaal. Ik heb eens even naar u ook gekeken. En ja, uw blik was, was somber. Is dat inderdaad uw gemoedstoestand op dit moment? Nou, ik maak wel, wel, wel zorgen wat de ontwikkelingen zullen zijn. Hoewel ze, het lijkt wel op dat ze vanavond waarschijnlijk tot een oplossing komen. Dus ja, een oplossing, denkt u? Ja, het parlement gaat vergaderen en ze hopen vanavond tot een oplossing te komen. Is dat hoopvol voor u dat dit nieuws net naar buiten kwam? Ja, want het ziet er vanuit dat de spaarrekeningen tot 100.000 euro zullen eh, gegarandeerd worden. Dus dat vind ik heel positief. Ja, uw familie eh, op Cyprus, uw vader hadden we het eerder deze uitzending al over. Zou dat betekenen dat eh, hij eh, zich dan geen zorgen hoeft te maken over zijn spaargeld? Nou, in iedere geval als dat afgerond is, dat is een hele goede teken, heel positief. We hadden het net al over, we zitten hier de hele tijd te kijken... naar alles wat er gebeurt op Cyprus via allerlei nieuwskanalen. Is dat voor u gek dat er zoveel nieuws is over uw land? Ja, het is, het is heel raar. Ik dacht altijd, uh, hoe zal het voor de Grieken zijn... dat je ineens zo in het centrum van het belangstelling staat? Ja, toen het daar zo slecht ging. Ja, en op dit moment is dat bij mij, dat uh, veel mensen daarover praten. En, uh, ja, ook op uw werk? Wordt u daarop aangesproken bijvoorbeeld? Ja, op mijn werk vragen mij veel mensen. En ook op school, als ik naar uh, de school van mijn dochter kom... komen ook mensen naar mij toe. Iedereen is nieuwsgierig. En iedereen wil weten hoe, hoe ik daarover denk... En wensen u ook succes met de familie van u. Ja, ja, heel veel mensen. Ja. Maar er is nog veel onzekerheid. Daar hadden we het al over. Maar ik neem aan dat u vanavond en de komende dagen gewoon alles blijft volgen. De televisie en de uh, Cyprische televisie ook. Ja, natuurlijk. En ik blijf hier met iedereen contact houden en op Cyprus. Dank u wel en uh, succes met alles. Dank u wel. Verslaggevers, correspondenten.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 De Rolling Stones, U2, Starbucks, wat hebben die gemeen? Het zijn postbusbedrijven in Nederland. Uh, dan hoeven die bedrijven minder belasting te betalen elders, dat is het idee. Zo doen Nederlandse bedrijven dat wellicht ook weer in andere landen. En door die fiscale constructies en bovendien ook door fraude... lopen EU-landen naar schatting samen duizend miljard euro per jaar mis aan belastinginkomsten. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks wil daar graag wat aan doen. Is daarom ook bij collega's op bezoek in Berlijn. Goedenavond meneer Klaver. Goedenavond. Ja, volgens mij dacht ik altijd dat Nederland hiervan profiteert. Uh, omdat hier belasting betaald wordt of een klein beetje door multinationals. Wilt u nou het kip met de gouden eieren slachten? <laughs> uh, nou, wat, was het maar een kip met de gouden eieren. Dat is het niet. Eigenlijk zijn de cijfers die er wel zijn heel onduidelijk. Maar de inschatting is dat Nederland zo tussen de 500 uh, miljoen en 1 miljard euro verdient. Dan denk je, nou, dat is een fors bedrag. Uh, maar als je bedenkt dat door Nederland... 10.000 miljard euro per jaar stroomt. 10.000 miljard, dan zie je dat het bijna niks is. En als je dan ook bedenkt dat bijvoorbeeld ontwikkelingslanden... 160 miljard euro per jaar mislopen... dan is het gewoon heel onrechtvaardig en niet solidair. Dan moet je dat niet willen als en, land. En noemt u dan uh, Portugal-Ierland als ontwikkelingsland? Uh, nee, dan noemde ik. Dan heb ik het nog niet eens over Portugal en Ierland. Dit zijn echt de, de derde wereldlanden zoals we die kennen. Denk, die vooral op continent Afrika liggen. Ja, want uh, het is ook zo dat veel Portugese bedrijven... bijvoorbeeld hier in Nederland een, een postbusbedrijf hebben... waardoor ze in Portugal weer belasting mislopen. Zeker. Uh, 19 van de 20 uh, grote Portugese bedrijven... hebben hun, uh, hun hoofdkantoor via een brievenbus in Nederland uh, gestald. Dus dat betekent dat ze uh, niet de volledige of bijna geen belasting in Portugal hoeven te betalen... omdat ze dat via Nederland ontlopen. Ja, en Starbucks uh, doet dat ook of deed dat ja. ook. Hè? Daar was weer veel woede over in Engeland. Ja, Starbucks had zo'nzelfde constructie. Die deden via, uh, dus over de winst die ze in, uh, in Engeland behaalden. Zo zorgde ze zorgden ervoor dat ze dat via een ingewikkelde procedure via Nederland sluiten. En daardoor betaalden ze daar ook amper belasting over. En je ziet nu, dat gebeurt eigenlijk al jaren, maar juist doordat, door de crisis en dat er overal bezuinigd moet worden, uh, zie je nu dat het eigenlijk meer uh, over het voetlicht, voor het voetlicht komt. En dat burgers zeggen, ja, maar dit pik ik niet. Ik betaal in Nederland, als je meer dan 50.000 euro verdient, betaal ik 52% belasting. Maar die grote multinationals, die komen ermee weg met bijna niks te betalen. Um, en ook in het buitenland, daarom ben ik ook nu in Duitsland, begint het op te vallen dat Nederland ja, toch ook echt een soort van belastingparadijs aan het worden is. En en begint daar ook irritatie over te ontstaan bij uw collega's in Duitsland? Nou, er waren ook veel experts vandaag, veel belastingexperts. En Duits zijn ongelooflijk beleefde mensen, dus ze hebben zich heel beleefd uitgelaten. Maar in ieder voorbeeld wat ze noemden over belastingontwijking, daar kwam Nederland wel in voor. Het waren altijd constructies van bedrijven die ze dan lieten zien, waar Nederland de centrale rol in speelde. Ja, terwijl Frans Wekers, de staatssecretaris... volgens mij in januari nog zei... ik ga er niks aan veranderen. Nee. Um, ook in Europa zie je dat de handen niet echt op elkaar uh, gaan... voor bijvoorbeeld één uniform belastingtarief. Of, of ziet u langzaam de druk op Nederland toenemen? Nou, ik, ik zie heel langzaam een onderstroom ontstaan. Ook in Europa, waarin ze zeggen... Hey, dit is een race to the bottom. Hè, een race naar de bodem die voor niemand goed is. En ook de uitzonderingspositie van Nederland begint steeds meer op te vallen. Hè, dat Nederland toch echt... Uh, belastingvoordelen biedt aan bedrijven waar andere landen de dupe van zijn. Ik heb hier ook met mijn collega's erover gehad om te zeggen... Goh, zouden we nou niet Duitsland en Nederland samen moeten optrekken... om ervoor te zorgen dat je een gedeelte van de belastingen Europees gaat regelen. Daar heb ik het natuurlijk niet over de inkomstenbelasting die u en ik betalen... Uh, maar wel de belasting voor grote multinationals. Want multinationals die werken over grenzen heen. En belastingwetgeving is nog steeds nationaal geregeld. Ja, daar gaan ze misbruik van maken. Nou, is dit trouwens ook niet iets waar Cyprus een tijdje lang groot mee is geweest? <laughs> kan je het daarmee ja. vergelijken? Uh, ja en nee. Cyprus, daar zit ook veel zwart geld. Dus daar zit ook veel belastingontduiking. Dat is iets waar Nederland niet heel groot in is. Maar er zitten ook bedrijven die belasting proberen te ontwijken. Omdat Cyprus hele gunstige belastingtarieven heeft. En wat je vaak ziet gebeuren... Kijk, Cyprus is natuurlijk een land dat heeft met een economie van de omvang van... Uh, uh, van, van Flevoland. Uh, dus het is heel klein. En wat, ze dan, wat landen dan doen is hun economische sector opblazen. Dus die sector was, vijf keer zo, of het was negen keer zo groot... Uh, als, de, uh, als de, wat ze met elkaar allemaal verdienen in uh, Cyprus. En dat zie je in Nederland ook. In Nederland is de financiële sector vijf keer zo groot als het BBP. Dus wat, wat we met elkaar per jaar verdienen. En daar zit een heel groot risico in. Hoe groter je financiële sector, hoe groter het risico dat als er iets misgaat, dat de staat het niet kan betalen. En wat u wilt, mag ik het zo samenvatten, belastinggeld bij de bedrijven halen en eerlijk verdelen over Europa? En de ontwikkelingslanden? Ja, dat, belasting, dat, dat bedrijven belasting gaan betalen daar op de plaats waar ze ook actief zijn. En daar waar ze uh, dus ook bijvoorbeeld vervuilen en daar waar ze uh, de winst maken. Dat zou ik graag zien, zodat we naar een eerlijker belastingklimaat gaan. En dat we niet keihard hoeven te bezuinigen op burgers, maar iedereen zijn deel gaat betalen. En daarmee trekt u door Europa. Jesse Klaver, GroenLinks Tweede Kamerlid. Dank u wel. Graag gedaan. We gaan eens even kijken hoe het op de weg is, Jolande van der Velden. Lucelle nog 50 kilometer file. De meeste vertraging zit nog zo'n beetje bij Amsterdam. Heeft te maken met de afsluiting van de A10 de ring noord van Amsterdam richting Amersfoort. Die is nu dicht bij knopend watergas, meer vanwege opruimwerkzaamheden. Eerder vanmiddag was er een aanrijding met meerdere auto's. Vanaf Schellingwoude staat er nog 4 kilometer. Verkeer op weg naar Amersfoort kan het beste omrijden vanaf knopend Koemplein, via de a 10 west en de A10 Zuid. Maar daar begint het ook een beetje vast te lopen. Op de A10 Zuid tussen knopen de. De Nieuwe Meer en Knoopend Watergaasmeer staat nu 8 kilometer. Dan schaatsen. Sven Kramer moest even op adem komen in Sochi nadat hij het goud had veroverd op de 5 kilometer. Daarna trof hij Steven Dalebout. Gefeliciteerd. Waar zat om de moeilijkheid in deze race? Uh, nou, ik heb me wel een beetje vergist in Lee. Die reed uh, twee weken geleden natuurlijk nog best wel goed in Jereveen. Uh, ik dacht dat ik daar eigenlijk wel een uh, goede tegenstander aan zou hebben. Maar uh, dat viel een beetje tegen en dan uh, moet je schakelen naar een Ander ritme en ja, Dat kost even één of twee ronden maar volgens kon ik hem eigenlijk best wel goed oppakken. Dat is wat die eerste 3 of 4 rondjes gebeurd, dat je in de 30 gezet Ja, Ja, en, uh, eigenlijk mag dat niet, maar het heeft wel een beetje mee te maken dat je dus wel een beetje tactisch vergist. En, ja, dat, dat, dat, dat moet eigenlijk. Bersma en de Jong rijden voor jou. Waren hun tijden een geruststelling voor jou? Of waren het juist ook een beetje zorgen dat het vrij slechte tijden waren, vooral van de Jong? Ja. Je weet natuurlijk gewoon dat het zware omstandigheden zijn en uh, dat zag je ook al aan die anderen. Ook bijvoorbeeld aan Bart Swinks en uh, daar had ik niet alleen uh, Jorrit Bergsma en, uh, en uh, Bob Jong voor nodig. Um, het is al bij jou ook een gevecht tegen de statistieken. Weet jij dat je nu de meest succesvolle Nederlander op de WK afstanden bent? Ja, nee. nee. Maar goed te weten. Heb je er ook weer bij? Ja, ja. Uh, is uh, niet de meest uh, urgente statistiek die ik wil hebben, maar uh, wel leuk. Morgen komt de 10 kilometer. Ben je daar minder zeker over dan over de vijf van vandaag? Ah, je bent nooit zeker in topsport en uh, je moet het altijd maar weer bewijzen en uh, elke wedstrijd is weer een wedstrijd op zich en uh, ook morgen de 10 kilometer. En natuurlijk uh, weet ik uh, de achtergrond dat ik uh, weinig uh, 10 kilometer op, uh, op internationaal uh, single distance niveau heb gereden, wel in allround toernooien, maar het is altijd iets anders en uh, gaan we gaan het zien. Wat zegt dan met het oog op morgen de tijd van Bob de Jong vandaag? Ja, ja weet je. Ik kan nu zeggen dat hij, dat, hij, dat hij wat minder is, maar Bob de Jong kennen, dan kan hij morgen ook weer een, fenomen, een normale 10 rijden. En uh, weet je, daar uh, waag ik me niet aan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 journaal Wake up, everyone. How can you sleep at a time like this, Unless the dreamer is the real you? Listen to your voice.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 Question that it's lifting. Jason Ross hoorde u met Make It Mine. Werd er geklapt? Wellicht herkent u het, het Grote Dicté der Nederlandse Taal. Het heeft veel navolging gekregen in allerlei varianten. Nu is er ook het Groot Bijbelsdicté. Vanavond is de eerste editie gedicteerd door oud-journaalpresentator Henny Stoel in Apeldoorn. Dag Henny. Dag Lucella. Ben jij gevraagd vanwege de taal of vanwege de Bijbel? Nou, ik denk vanwege mijn verleden als, uh, als voorlezer. Ja, en, en kan je ons een indruk geven van hoe dat gaat straks? Heb je een tekst die je kan lezen? Ja, ik heb een, een tekst. Ik heb zeven zinnen. Ja. En die zijn niet al te lang en er zitten allerlei gemenigheidjes in. Net zoals we gewend zijn bij het dictaat dat in december wordt uitgezonden. Nou, kom op. Laat horen. <laughs> nou, een zin... Ja? Ik kan ja, natuurlijk niet uit het dictee van vanavond, want dan verklap ik het. Maar er zijn voorrondes geweest. En een zin uit een voorronde is... Een geluk dat de scriba van de kerkenraad ons een smsje stuurde... met het e-mailadres van de emerituspredikant, tevens Neerlandicus... tot wie we ons voor ruggespraak zouden kunnen wenden. Is dit een ongeoorloofd eentweetje of kan het door de beugel? Ruggespraak in, in. of ruggenspraak? <lacht> <Wat lacht> ik denk, denk zonder N. Wat denk je? Ik denk ruggespraak. Ja, heb je het goed. Pjoe, ja. Gelukkig, gelukkig. Ja. Nou, verder kon ik je niet helemaal bijbenen. E-mail zat erin, streepje ertussen. Ja, e-mailadres met een streepje, ja. Een ja. smsje. Uh, aan elkaar, denk ik. Nou, er moet een apostrof tussen de S en de J. Oké, okay. nou, daar was en ik... Uh, een beetje? De va uh, Oh, oh ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja? Dan begin ik er zelf mee. ja. Eén, twee, ik denk een streepje ertussen. Ja, dat is heel goed te ja. Moet je er ook bijbelkennis voor hebben? Ik geloof het niet, als ik het zo hoor. Nou, er komen wel een paar termen in voor die je uitsluitend in de bijbel vindt... maar die zijn niet al te lastig. En het, het is eigenlijk een verhaaltje. Het gaat over verwikkelingen in het bestuur van een protestantse gemeente. En het eindigt, nou, eindgoed al goed. <laughs> en is er overal overeenstemming binnen de kerk over hoe je bepaalde dingen schrijft? Is daar ook een groen boekje? Nou, er wordt het normale groene boekje gehanteerd. Oké. Okay, dus... uh, ja, ik denk dat er verder geen verschil zal zijn, toch? Nee. Uh, verwacht je hier veel belangstelling voor? En vanuit nou, welke hoek? Er zijn in ieder geval 40 deelnemers die strijden om de hoofdprijs. Dat is een tafeluitvoering van de Naardense Bijbel. Uh, en daarbuiten verwacht men nog zeker iets van 150 belangstellenden... En misschien wel meer. En het leuke is dat het ook wordt uitgezonden via internet. Dus iedereen kan thuis meedoen en meeluisteren en meekijken. En ik heb je de site? Even ja, zeker. Dat is www.reformatorischeomroep.nl. En dat schrijven we aan elkaar. Reformatorische ja, aan omroep. Elkaar. Maar het, het kan ook via grootbiblesdict.nl en dan vindt men dan een link. Goed. Nou. Dus dan kan iedereen thuis ook nog meeschrijven. Zeker. En dat is hoe laat? We beginnen precies om 8 uur. Oké, okay, voor het geval je anders de hele avond... Ja, ik heb het journaal, spijt me. Ja, nou, geef niks. journaal zal wel 8 uur. He? Vanavond reformatorischeomroep.nl. Hennie Stoel, succes ja. met het lezen. Dank je wel, Bedankt. Dag. Dag. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal van vrijdag 22 maart. Uh, Joost Eertman zit klaar voor avondspit straks. Joost, goedenavond. Zeker, is Was dat ik T nou niet op tv zei? Het... het was via uh, internet. Ah. www.reformatorischeomroep.nl. Hey, ik zat met mijn moeder te sms'en. Maar goed, dit is dus helemaal niet op televisie. Die wil meedoen. Natuurlijk, ja. Dat ja. is een uh, voormalig predikant. Dus die vindt, dat, die vindt dat heel erg leuk. Moet ze even uh, via internet doen? Perfect. Nou, da daar gaan we het helemaal niet over hebben. Maar dat, uh, dat is dan toch goed om te weten. Nee, wij praten over Fred Teven uh, zo meteen, uh, Lucella. Hij kwam natuurlijk met zijn plannen vandaag om 340 miljoen te bezuinigen op het uh, gevangeniswezen. Hoe doe je dat nou zonder dat Nederland echt uh, onveilig gaat worden? Nou, ik denk door gevangenen zelf ook te laten meebetalen. dat dat een heel goed idee is. Criminelen plukken, daar ben ik sowieso altijd wel voorstander van. En waarom zouden ze niet gewoon een beetje meebetalen... hun volledig verzorgde verblijf in de bajes? Eh, nou, u kunt mij gaan bellen met uw reactie. Ook op de plannen van Teven. Misschien heeft u veel betere ideeën waar het gevangeniswezen kan worden gekort. Ik praat met een man uit de bajes, of in de bajes beter gezegd. Art van de Steur. Verrassend, VVD-Kamerlid, bevindt zich in de gevangenis op dit moment. We gaan hem daar bellen. Uh, we praten ook met de bond voor, uh, van wetsovertreders. Pieter Vleming is aan de lijn. En u kunt mij uw reactie geven op 0800 1121. Laat gevangenen meebetalen aan hun verblijf. Ik zeg hashtag eens of hashtag oneens. Hashtag WNL. Als u mee wilt doen, uh, u kunt ook uh, gewoon bellen. Dus 0800 1121. Welkom bij het laatste half uur stellingmakerij van deze week. Het staat allemaal klaar. Grijp je kans. Tot avondspits. Tot zo.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 Bijna één minuut over half zeven. Mijn naam is Freddy van Tijn. Het kabinet sluit tientallen gevangenissen... waaronder de Bijlmerbaaijes in Amsterdam... en de gevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem. Dat heeft gevolgen voor 3700 medewerkers. Staatssecretaris Steven wil veel meer gebruik gaan maken... van meer persoonscellen en van elektronische enkelbanden.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 De Gelder stak in 2009 in Dendermonde twee baby's en een kinderleidster dood in een kinderdagverblijf. En de Israëlische premier Netanyahu heeft zijn Turkse ambtgenoot Erdogan excuses aangeboden voor de doden die vielen bij het incident met de Gaza-vloot in 2010. Israëlische commando's enterden toen een van de internationale schepen. Negen Turken en een Amerikaan kwamen om het leven. Netanyahu heeft Turkije aangeboden om de familie van de slachtoffers financieel te compenseren. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhof. Met wolkenvelden en wat opklaringen. Vannacht gaat de temperatuur uiteindelijk omlaag naar min 2 tot min 5 graden lokaal. Dat is op zich nog niet het ergste. Het is koud genoeg natuurlijk. Maar de wind speelt ook een belangrijke rol. Aan het eind van de nacht staat er een harde wind, windkracht 7, in het noorden. En dat in combinatie met die temperaturen geeft een gevoelstemperatuur tot min 15 graden. Daar komt morgen overdag uiteraard wel wat bij. De thermometers geven in Groningen min 1 aan en in het zuiden plus 2. Maar dan voelt het nog steeds bitter en bitter koud aan. In het noorden misschien wat zon, in het zuiden kan wat sneeuw vallen. Daarvan is zondag geen sprake meer. De wind neemt heel voorzichtig wat af en de temperatuur wint misschien een graadje. Maar de verschillen zijn wat dat betreft nog minimaal. Na het weekende gaan de nachten nog steeds koud blijven met lichte tot matige vorst. Overdag gaat het kwik iets omhoog naar een graad of 3. Er komt gelukkig wat meer zon. En er komt ook minder wind. Aan WB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog 30 kilometer file. De meeste vertraging nog voor het verkeer rond Amsterdam. Goed nieuws nu over de A10, de Ring Noord van Amsterdam richting Amersfoort. De weg is weer open bij Knopend Watergaasmeer. Een paar uur was de weg dicht. Dat had te maken met een aanrijding met meerdere auto's eerder vanmiddag. Wat nog overblijft verder zijn files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen de knopende Hodendrecht en Amstel 4 kilometer. Bij Knopend Amstel is de rechte reishoek dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. Vanwege de afsluiting van de A10 aan de Noord kant moest verkeer richting Amersfoort omrijden via de A10 West en de A10 Zuid. Daar is nu wat vastgelopen. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Amstel Business Park staat 6 kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Laat gevangenen betalen voor hun verblijf. Goedenavond, het tempo gaat omhoog. Geef me uw mening. Hier is Avondspits, verzorgd door BNL. Bel WNL 0800 1121. Meer gevangen op één cel, u weet, ik ben er een voorstander van. Maar gevangenissen sluiten terwijl er 15.000 veroordeelden op straat lopen... gedetineerden minder laten werken en vaker met een enkel bandje naar huis sturen... Daar ben ik, en ik dacht de VVD ook, absoluut geen voorstander van. Ik denk dat staatssecretaris Vertever zelf ook zijn bedenkingen bij heeft. Maar wat moet je als je 340 miljoen moet bezuinigen op het gevangeniswezen? Heel goedkoop wordt het natuurlijk als we helemaal geen straffen meer zouden opleggen. Maar behalve GroenLinks wil geloof ik niemand dat. Gevangenen worden wat mij betreft te veel in de watten gelegd. Ze mogen iedere dag gratis eten, drinken, sporten, studeren en slapen. Zorgemedicijnen medicijnen staan voor ze klaar... en straks hoeven ze dus ook nauwelijks meer te werken in de baaiers. Wat een leventje. Ik zou zeggen, pak elke gevangene bij binnenkomst direct in de portemonnee. En van de kale kippen plukken we later wel... als ze na hun straf verplicht reïntegratiewerk gaan doen voor de maatschappij. Maar betalen zullen ze. Ik zeg, laat gevangenen meebetalen aan hun kost en inwoning. Wel 0800 1121. Welkom bij Onderbuik FM. Dit is avondspits van WNL. De Twitterpagina loopt helemaal vol hier op mijn tweede scherm. Dat vind ik leuk. U kunt meedoen. Hashtag eens, hashtag oneens. Straks Art van de Stuur. U kunt ook vast uw mening geven. Waar vindt u dat het gevangeniswezen op zou kunnen korten? Interessante vraag natuurlijk. Als je ziet welke bedragen erin omgaan. 340 miljoen, dat is nogal wat. Vindt u het crazy? Of zegt u nee, Dat, dat kan inderdaad. Maar dan, dan moet het ook, inderdaad ook bij de gevangenen worden gehaald. Dat is mijn mening. En ik zeg, hoe groter het misdrijf, hoe meer ze kunnen betalen. Um, of ze kunnen extra betalen, bijvoorbeeld tv of uh, internet op de kamer. Um, de meeste criminelen hebben volgens mij ook een auto en een huis. Dus er is best wat te halen. En u kunt daarop gaan reageren. 0800 1121 laat gevangenen betalen voor hun verblijf. Jan Willem zegt, het lijkt mij niet meer dan normaal. Dat gevangenen mee betalen. Dat lijkt mij een mooie bezuiniging voor teven. Kees van Loon zegt, eertmans juist een deel van de gevangenen. ...zit er omdat ze hun boetes niet hebben kunnen betalen. Arthur Steven sterren zegt mij... ...een verplichte alcoholcursus moet je ook zelf betalen. Dus waarom het verblijf in de gevangenis niet? Hashtag 1 zegt hij. Ik ga naar mijn eerste bellen, Marco de Haan uit Schelling-Wouden. Ja, juist. Uh, goedenavond. Hallo. Uh, gevangenen die betalen natuurlijk al uh, met hun vrijheid. Hè? Dat is eigenlijk uh, de grootste straf die je kan overkomen. Ah. Kom Je in, in de gevangenis tussen allerlei mensen... ...vol met stress, onzekerheid... Verveling. En hier en daar heb je een echte crimineel ertussen, maar die zijn heel zeldzaam te vinden. Je bent heel erg cynisch of ben je dit allemaal serieus? Nee, ik meen het serieus. Oh, jammer. Ja. Um, Want uh, ja, je hebt het over criminelen, maar wat is nou een crimineel? Er zijn eigenlijk allemaal slachtoffers in de bijen Iemand is niet 24 uur per dag crimineel, natuurlijk. Hè? Dat is, uh, nee, maar, maar een klein moment. Ja, één moment waar, waar, waar je heel veel leed mee kan veroorzaken, geloof ik. Ja, en er is een uh, rechter uh, aan het passen gekomen en die heeft jou veroordeeld. En ja. die krijgt daar gewoon een straf. Een ander verhaal is natuurlijk het, het hele onzin gebeuren wat in de gevangenis gebeurt. Uh, echt straf is het niet. Het is ook geen hotel. Maar het is niet een straf eh, wa waardoor je verbetert in de samenleving weer terugkeert. Nou, daar zijn we het eens, Marco. Daar gaan we, daar gaan we vaak, uh, vaak genoeg nog over praten. Maar dat, dat ben ik met je eens het eerste deel helemaal niet. Marco, maar dat mag. Marco de Haan, dank je wel. Sarah zegt mij zwaar eens WNL. Dennis Feintouch zegt eens, eens, eens. Het beste idee tot nu toe. En uh, Van der Greef zegt mij eertmans van der Steur. Nee, gewoon keihard, nee. Ik ga eens praten met, uh, met Peter Vlemming. U weet wel, hij is voorzitter van de Bond van de Wetsovertreders. Als die bond vergadert, zou ik in ieder geval niet je scooter buiten neerzetten. Um, maar hij is wel aan de lijn. Hij is overigens zeer tegen dit voorstel van Fred Teven. Um, het is overigens meer een voorstel, dacht ik, van de PVV, waar Teven destijds tegen was. Um, dat zit er maar met alleen van Torenburg, mij van het CDA. Hoe dan ook, ik ben er erg voor. En uh, meneer Fleming, goedenavond. Uh, u bent tegen. Ja, Zo het is over Peter, als ik Pieter. Pieter, is... hij ah, zei ik iets verkeerd. Oké. Okay. Pieter Vleming, welkom. Ja. Goedenavond. U bent met mij oneens. Wat is er mis met het plukken van criminelen? Nou, op zich is er niet uh, niks mis mee uh, met het plukken van uh, criminelen. Maar uh, waar wel wat mis mee is, is dat uh, gevangenen uh, een bijdrage zouden moeten leveren aan hun eigen detentie. We hebben in Nederland gekozen voor een uh, vrijheidsbenemende straf over het algemeen. Uh, daarnaast een werkstraf. En uh, uh, het, uh, uh, het meebetalen hmm. uh, past daar niet in uh, thuis. Enerzijds ja. vanwege het feit dat uh, een, straf, uh, een gevangenisstraf al voldoende is. En anderzijds omdat uh, het geen bijdrage leeft aan de vergelding naar de maatschappij toe. Nou, wow, uh, dat wordt ook anders beleefd denk ik, hè? bijvoorbeeld bij slachtoffers. Jawel, maar slachtoffers die zijn, en dat is goed, daar staan wij uh, achter. Stor slachtoffers zijn in de afgelopen jaren uh, behoorlijk uh, erop vooruit gegaan, en dat moet ook, mm. uh, omdat zij uiteindelijk degene zijn geweest die het nadeel hebben uh, getroffen. Ja. Anderzijds is er uh, de gevangenisstraf, en uh, wij vinden dat uh, als iemand uh, gestraft moet worden, en dat moet hij, als ja. hij uh, iets gedaan heeft wat niet door de beugel kan. Uh, dan uh, leg je een vrijheidsstraf op. Maar je kunt niet zeggen... En ook uh, 70% van de gevangenen hebben geen geld om uh, een eigen bijdrage te leveren aan hun uh, detentie. Nou, daar ga ik het zo over hebben. Maar eerst dat punt van: ja, uh, vrijheidsstraf, natuurlijk. Maar ja, wij betalen als belastingbetalers nu maar allemaal aan, aan, aan het, uh, kost van, van de kosten inwoning van de gevangenen. Het is ook helemaal niet zo gek, want je veroordeelt, hè, de rechter veroordeelt ook daders tot het betalen van schadevergoedingen. Nou, dan kunnen ze ook worden veroordeeld tot het bijdragen aan hun kosten inwoning. Nee, want het uh, uh, het heeft geen maatschappelijk doel, het bijdragen nou, natuurlijk aan. Natuurlijk wel, uh, alleen al de bezuinigingen ophoesten. Ja, maar we hebben ervoor gekozen... Ja, tot nu toe. een uh, humane gevangenisstelsel in, uh, in Nederland. Daarnaast wordt over het algemeen uh, vrij veel uh, werkstraffen opgelegd. Dus, uh, uh, ja, maar dat, dat zegt u, vangen... meneer, Van, meneer Van Vleming. Maar uh, volgens mij is de VVD de grootste partij geworden... met onder andere leuzes als het moet soberder. Ja, het moet uh, nou, het moet niet soberder. Uh, twee jaar geleden is uh, de verzobering al ingezet in, uh, in de gevangenis. Mm. Kijk, de gevangenis is en dat leeft nog wel eens bij het publiek dat het uh, een hotel is en dat uh, gedetineerden uh, uh, het er een pretje vinden. Maar dat is uh, nou, geen sinds het uh, het geval. Dat is bij net het is zo dat ja. gedetineerden uh, hun eigen televisie betalen, een koelkast betalen, uh, radio die is ook niet meer toegestaan op. Uh, op cel, die betalen ze voorheen ook. Dus van het schamelige loontje wat ze per week verdienen van 16 euro uh, voor de ja, arbeid, dat is maar komen, zien wij. Kom kwijt, toch? Moeten ze eigenlijk alles zelf betalen. Er is ja. niets uh, meer gratis in de gevangenis. Nou. En dan kun je niet nog eens een keer zeggen van voor het verblijf moet je ook een bepaald bedrag, want mensen kunnen dat gewoon gedetineerden, kunnen dat gewoon niet meer betalen. Een helder verhaal, Pieter Vleming uh, van, van uw kant. Ik ben, ik ben het er niet mee eens. Zometeen praten met een van die gedetineerden, dat is namelijk Art van der Steur. Die zit momenteel in Veenhuizen. We gaan hem zometeen daar bellen wat hij daar, eigenlijk, wat hij daar aan het uitspoken is. Pieter Fleming, zeer bedankt, voorzitter van de Bond van Wetsovertreders. Zeg mij, waar kan het gevangeniswezen op bezuinigen? U mag het laten weten op 081121. Uh, mijn mening is, uh, laat de gevangenen zelf gewoon mee betalen. Het lijkt me een heel gezonde ontwikkeling. Kingoaf zegt mij oneens. Terug naar de basis. Water en brood. Minder voorzieningen. Willy Keller zegt oneens met twee jaar Eindelijk de idioot Haal die idioot drugswet uit het wetboek. En dat probleem is ook opgelost. Dat vindt volgens mij ook, uh, dacht ik, GroenLinks. Joris van Haren zegt, eens bejaarden moeten ook betalen aan hun eigen zorgkosten. Sterker nog, die mogen hun huis volgens mij eerst opeven voordat ze in het verzorgingshuis uh, terechtkomen. Fred van Steenwijk uit Warmenhuizen. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Ik ben het helemaal met je eens, want oudere mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben... die worden momenteel ook gepakt om de laatste spaarcentjes te moeten betalen in het bejaardenhuis. Ja. niet. nee. Klopt. Dus meebetalen, okay. zegt je? Ja, meebetalen. Direct. Laat maar bloeden. Helder wel, Fred. Dank je. Ja, nee, bedankt. Okay. Heel goed. Ik hou van kort en krachtig. Meneer Van der Kleij uit Den Haag. Ja, goedenavond, meneer Jertans. Ik heb zelf bij je gewerkt... Ik heb de directeur-generaal van gevangeniswezen gereden. En toen kwam ik in Maastricht, dat nieuwe gevangenis, dat was een hele hotel. En daar konden de gevangenen zelf vrouwen ontvangen. Hm? En wat dacht u hier in Den Haag? Daar reed een apart wagentje van de gevangenis voor de gevangenen die niet het eten aten uit de gevangenis, maar dat werd gehaald. Ergens in de stad. Ja. Dan denk ik zelf in mijn eigen. laten de gevangenen maar meebetalen. Ja, u heeft zelf het lijf ondervonden. Denk, het is We hebben zelf het lijf ondervonden, meneer Juist. Dus nee. kijk eens, dus, ik ben dikwijls genoeg in vele geweest. in Noorgaven geweest. Eh, en in, in Amsterdam geweest. Eh, Daarna gaan ze de gevangenis sluiten. Haarlem de Koepel. Ja, ja. ja. Gaan ze en doen. Breda de koepel. Gaan ze doen. En dan gaan ze in Arnhem nog de koepel sluiten. Ja, oké. Okay. En laten we ze één of twee meer op één cel zetten. Dat gaan ze ook doen, meneer Van der Kleij. Dank u zeer uit Den Haag. We zijn uh, beland in Venhuizen. Waarom? Want daar zit, als het goed is aan de telefoon, Art van der Steur. Hij is VVD Tweede Kamerlid, maar u treft hem op een bijzondere plek. Hij zit gewoon tussen de tralies, de vier muren. Uh, Art van der Steur, goedenavond. Goedenavond. Wat doe jij in de gevangenis van Venhuizen? Ja, die uh, afspraak had ik in het uh, verleden al gemaakt dat ik uh, dat plezierig vond uh, en, en belangrijk vond om zelf eens te ervaren hoe het is om in de gevangenis te zitten. En om die reden uh, ben ik hier. En zit je met meer op een cel? Uh, dat is wel de bedoeling, want uh, men had al meteen bedacht dat het een goed idee was om die ervaring uh, zelf ook te hebben. Ja. Dus we zullen de nacht, uh, met een, met een, nacht, de nacht met een van mijn collega's doorbrengen. Een van je collega's van het boevengilde, daar heb je het nu over, niet uit de kamer? Nee, een van, mijn, een van mijn collega's uit de Tweede Kamer. Oh dat, sorry toch. Ik ben benieuwd wie dat wordt, want ik heb het zelf ook een keer gedaan, maar dat was ook met een, met een gedetineerde za samen. Uh, hoe lang ga je het volhouden, Art? Ja, mijn agenda gaat helaas maar één nacht toe. Oh. Maar ik denk dat dat uh, met ons zelf dat al een waardevolle ervaring is. Om nou. gewoon uh, te kunnen zeggen dat je het hebt meegemaakt. Maar dat weet, uh, dat weet jij als geen ander. Ja, hoe bevalt het je tot nu? Nou, Veenhuizen is een, is een prachtige instelling. Waarbij de uh, hele... Ja, oude instellingen uit de 19e eeuw op een hele moderne manier gebruikt ziet worden. Ja. En, uh, en ja, tegelijkertijd is het natuurlijk een heel moeilijk moment om hier te zijn, omdat het bericht dat het vandaag uitgegaan is, met name ook voor de gevangenen nee, in Nederland heel erg. Maar is het een hotel? beetje. Uh, nee, ik, uh, ik, ik, nee, ik vind het geen hotel. Oké, okay. nou, tot, tot, tot, nou je zit daar in, in Venhuizen. Nou zegt verteven: Teven, bezuinigingen moeten gebeuren. Zij zullen geen gevolg hebben voor de uitvoering van de straffen. Niet voor de veiligheid van het personeel. Niet tot heenzendingen leiden. Kortom, eigenlijk uh, gaat, het, uh, gaat het geen directe consequenties voor de mensen hebben. Maar echt veiliger lijkt mij dat Nederland er ook niet op wordt uh, als je het allemaal op een rij zet. Ben je het daarmee eens? Nee, ik heb, als ik de plannen zo lees, dan zie ik dat, uh, dat er, als er al gekozen wordt voor bijvoorbeeld elektronische detentie... dat dat op een heel wel overwogen manier gaat gebeuren. Dat er geen mensen naar huis worden gestuurd uh, die nog een gevaar zijn voor de samenleving. Dat het echt gaat om, uh, om, uh, om een goede afweging en, uh, en een risicoanalyse zodat we de veiligheid van de samenleving kunnen waarborgen. Ja. En anders zouden wij daar als VVD ook niet mee instemmen. Nee, dat begrijp ik, Art. Maar er de, de, de worden gevangenissen gesloten. Terwijl er 15.000, zoals we weten via RTL-nieuws. 15.000 veroordeelden vrij rondlopen op straat. Hoe kan dat? Ja, dat klopt. Uh, nou, we vinden ook dat die allemaal moeten worden opgepakt. En bij voorkeur ook zo snel mogelijk. Maar we hebben op zichzelf wel uh, de ruimte uh, in de capaciteit op dit moment. Er staan uh, her en dertig ook cellen leeg. Um, om deze operatie te kunnen uitvoeren... in combinatie met die elektronische detentie. Maar dat wil niet zeggen dat we deze 15.000 mensen... niet zo snel mogelijk moeten nee. oppakken. Uh, want daar zijn we een groot voorstander van. Dat kan ook. Maar dan zeg je weer, dat enkelbandje... en dan ook het afbreken van de weekendprogramma's... Hè, dat minder arbeid toch en activiteit in die gevangenis... daar komen ze nog, uh, nog een, als een zwaardere tijdbom uit die gevangenis of, of niet? Nou, dat is niet de bedoeling. En uh, als ik kijk naar het, uh, naar het werk, de, de werkprogramma... Daar, daarvan is het de bedoeling dat er meer en harder wordt gewerkt. Ook om de overstap naar, uh, naar het, uh, het leven na de gevangenis beter te maken. Maar het dagprogramma, dus het recreatieprogramma... dat wordt uh, uh, minder en bovendien... Nee. Zodanig voor sober dat de mensen die dat uh, verdiend hebben, dat die het krijgen. En de mensen die zich gewoon gedragen, dat die dat niet krijgen. Je moet gaan mee gaan verdienen. En eh, tot slot, uh, Art van der Steur vanuit Venhuizen, Wat vind je? Meebetalen gevangenen aan hun eigen kosten in woning? Vind ik een goede zaak. Ja, wij vinden als VVD dat ook een goede zaak. We vinden dat ze moeten meebetalen aan de gewone detentie. Bijvoorbeeld ook aan het, uh, aan het voedsel. Dat zouden ze ook moeten doen als ze niet in de gevangenis uh, zitten. Zoals iedere Nederlander ja. gewoon zijn eigen daarom, voedsel betaalt. En zeker als je ook in aanmerking wil komen voor elektronische detentie, uh, dan moet je ook gewoon zelf betalen voor je enkelbandje. Oké, okay, Art van der Steur, jij moet weg van de cipier, hoor ik op de achtergrond. Uh, succes komt. en sterkte vannacht in de 2 op een cel in Venhuizen. Dank je, Oké, okay, Hart, we spreken wel gauw in vrijheid, hopen Dat is Hart van de Stuur. Vanuit Veenhuizen, her Sermantwit, het eens... het betekent in elk geval dat het minder aantrekkelijk wordt... in de bak te raken en dragen ze ook een steentje bij aan de crisis. Zo is het helemaal. Gertjan Lammers, eens laat gevangenissen voor 90%... in hun eigen financiën voorzien door gevangenen te laten werken... of anders waarde te genereren. Ik ga weer naar de bellen, dus u kunt nog meedoen. door 0800 1121. Laat gevangenen betalen voor hun eigen verblijf. Goedenavond, Kitty Verlinde. Ja, daar ben ik het mee eens... Ze moeten, ge moeten gewoon betalen naar vermogen. Ja. Uh, ze hoeven geen loon te krijgen. Maar als ze bijvoorbeeld een huis hebben... of een auto of spaargeld... of crimi crimineel geld... er is toch ook een plukse wet? Absoluut. Dus dan moet je dat bij hun gewoon halen... en ze laten bijdragen wat kan. Ja. Want zelfs ouderen... Uh, willen ze natuurlijk ook laten mee betalen voor meer zorgkosten. Ja, enzo. dat klopt helemaal. Dat doen we. En ja. zelfs alle mensen, wij moeten meer aan ziektekostenverzekeringen en zo betalen. Ja. Dus ik vind het heel normaal dat hun ook ja. Ja, uh, betalen als, ja. als ze dat kunnen. Volstrekt normaal. laat ze bijdragen. Kirie Verlinde, uh, ja, uit Venlo. Bedankt hoor voor uw reactie. Ja. Instemmende reactie. Teun Besselink uit Ede, goedenavond. Ja, goedendag. Uh, ja, ja, je hebt weer een hele makkelijke stelling vind ik hoor. Kijk, je had het net over het huis opeten door die gevangenen. En gevangenen hebben doorgaans ook relaties. Het heeft vrouw en kinderen die ook moeten wonen. En die hoeven niet de dupe te worden van de, de man of de die vrouw die in, in de gevangenis zitten. Ja. Nou, Kijk, als, als, als ik u was zou ik... De heer Teve het Chinese systeem uh, willen adviseren. Hmm. En in China krijg je al heel gauw de doodstraf. En dan moet de familie de kogel betalen. Dat is dan goedkoop, heb je die kosten ja, van uh, dat is goedkoop, hè? helemaal niet. En de nee. heer Teve fantastisch bezuinigen. Ja, daar hebben we het al eerder over gehad in deze uitzending. Dat we daar geen voorstander van zijn. Maar meneer, meneer Messeling, ik zei het huis opeten. Dat moeten onze ouderen doen van de regering. Voordat ze in een verzorgingshuis terecht mogen komen. Dus dat, dat vind ik juist een dreigbeeld. Alleen waarvan ik zeg, als ze een huis en auto hebben... dan is er in ieder geval vermogen... waar ze inderdaad, wat die mevrouw heel mooi zei, Kitty... naar vermogen kunnen meebetalen. Dat, je hoeft ze niet kapot te uh, maken... maar je moet ze wel laten meebetalen. Dat is mijn stelling. ik heb nou, de, de eerste meneer die zei... Je betaalt er meer doordat je vrijheid wordt ingepakt. En dat is een ontzettend grote, grote betaling in hm. je leven. En nogmaals, ja. ook mensen die in de gevangenis zitten hebben een relatie. En die relatie hebben recht op een normaal leven. Hun leven ja, op de dat wacht duidelijk. gegooid. Totdat ja. hun, hun, hun partner in, de, in ja. de gevangenis gaat. Dus blijf van daarvan af. Oké, okay, helder. Meneer de beste link. Oneens met mij. Hashtag eens, hashtag oneens op Twitter. Ik vind de consequentie van je daad als je dat doet. Dat je er gestraft wordt. want je hebt ook een bijdrage geleverd aan die totale gratis voorziening die je krijgt in die gevangenis. En ik zal u zeggen, ik heb er een week in gezeten, ook niet zeer lang... maar dan merk je toch dat sommigen het totaal niet erg vinden... om een, een, paar, wat zeg ik, een paar maanden van de straat te zijn. Zeker nog, ze bouwen daar wat meer reserves op. Uh, lekker eten, lekker drinken voor een vervolg van hun criminele carrière... Tok, tok, blok, zegt mij, Eertmans oneens. Je kan niet van iemand vragen mee te werken aan zijn eigen straf. We zijn als maatschappij verantwoordelijk voor iedereen. Ellen van den Berg, zegt mij, laten we dan de witte boordencriminelen... zoals bijvoorbeeld de bankenmafia maar eens flink laten betalen. En Emmanuel zegt op mijn stelling... laat gevangenen betalen voor hun eigen verblijf. Oneens, er is een grote groep uh, gedetineerden... die psychiatrische problematiek hebben. Daarbij helpt het niet wanneer ze meer schulden krijgen. Ik ga naar Erik van Rosmaal uit Zwolle. Uh, ja, ik ben het uh, met jouw stelling wel eens. En met name daar waar uh, geld gehaald kan worden. En daar zijn dan de grote criminelen over het algemeen. Nou, die, die kun je dus uitkleden tot op het bot. Want uiteindelijk zijn ze ook op een oneerlijke manier aan de geld gekomen. Ja. Dus wat is er oneerlijk aan om het, uh, om het weg te halen? Niks. Nul. Ik kan me ook niet voorstellen überhaupt dat er iemand tegen zou zijn. Tegen dat verhaal. No. Anderzijds is het wel zo dat degenen die in, uh, in, in, in gevangenis zitten... en daar terecht zijn gekomen. Omdat ze... Uh, ja uh, Misschien wel niks hadden of heel weinig. Ja, deze groep natuurlijk, die heeft veel begeleiding nodig. En ja. ik denk dat daar ook aandacht naar geschonken moet worden. Eerlijk genoteerd, dankjewel. Jean-Paul uit Rotterdam. Goeiedag. Ik ben wel eens met jouw stelling, want ik vind het, het rijns reinste onzin... dat jij, als jij in een uh, verzorgingshuis verzorg, komt... en uh, dat jij wat nodig hebt, dat je gewoon drie weken moet... wachten voordat je een keer geholpen wordt... en dat die gasten maar gewoon, als ze met of wat even nodig hebben... Als ze het allemaal maar krijgen. Ik vind dat ze gewoon alles zelf moeten betalen. Ja. Want, uh, ze gaan lachend de cel in en ze komen er lachend weer uit. En dan spreek ik uit eigen ervaring. Je, je hebt alles voor elkaar. Dus, maar heb je zelf ingezet in Jean-Paul of niet? Wat bedoel je nou? Kom je zelf uit de gevangenis? Nee, nee, nee. nee. Oh. Ik, heb, ik, heb, ik, ik heb daar gewerkt en ik heb mensen die daar nog steeds zitten. Oké. Okay. En, uh, en ik vind het gewoon echt de grootste Rijn Zonzin, joh. Ze lopen gewoon kaart over ons heen. Ze zijn grootverdieners. Hmm. En dan gaan ze nog lopen. Nou, die lijken. zeker, hè? De, de, mensen, die ene... precies. de mensen die grof verdiend hebben, of geroofd, of geïnbregen ge hebben ge ge gebroken, die zou je zeker moeten pakken. Ben ik met je eens, Jean-Paul? Dank ja. je wel. Ja. Ja. Weet je wat het is? Ik wil wel even terugkomen op die 1FS. Weet je Peter? Ja, ja, Pieter? Hegemage, ja, Pieter Fleming. Ja, precies. Volgens mij heeft hij een helemaal bestand van wat er gewoon in zo'n ding gebeurt, dit zo'n zo bereikt. Want het is gewoon lachig hier de brullen rijden. Ja, dat, nou goed, dat is de kalkoen van het kerstdiner, zeg maar. Die zit er zelf in die business. Maar duidelijk, Japal, dank je wel. Uh, Rens de Jong, zeg maar, hey, dat is mijn oud-collega van BNR. Uh, die zegt, Eermans, als ze nou niet betalen, op straat zetten. Uh, nee, juist als ze op straat staan, ga meebetalen. Dat zeg ik, Rens. Als ze ook na hun straf kunnen ze gewoon maatschappelijk, uh, maatschappelijk werk verrichten. En daar kan, voor, uh, kan worden voor betaald. Uh, Erik Duits zegt, avondspits, art van de steur, drie maanden deur dicht... Zes jaar, zes jaar de deur dicht. Niets, geen fitness of luchten. Dat is de, de harde variant. En André Edessen zegt mij, avondspits. Eertmans, eens alle kosten. Onderzoek, politie en OM. Ook verhalen op die dader. En uh, Madeleine van Torburg zei het al, kamerlid voor het CDA. Twittert mij eens Eertmans, Maar eerlijk is eerlijk, dit was een voorstel van Lillian Helder. Van de PVV, de VVD en Teven. Waren tegen. Nou, zoals we hoorden vanuit de gevangenis. Dat Art van de Steur. die, die is het inmiddels er, er, er wel mee eens. Das, dat vind ik het positieve geluid uh, vanavond. Uh, de heer Giersma uit Groningen. Ja, goedenavond. Welkom. Goedenavond. Zegt het maar. Ja, ik uh, denk dat het uh, gaat om het oplossen van economisch problemen en niet om het oplossen van een maatschappelijk probleem. Sterker nog, meer mensen op een cel veroorzaakt alleen maar een uh, groter maatschappelijk probleem. En daarbij komt dat een gedeelte van uh, de gestraften uh, in welk strafsysteem dan ook vaak uh, ja, niet toerekeningsvatbaar zijn. specifiek uh, niet altijd uh, toerekeningsvatbaar zijn. Ja. Dus waarom zou je zo hard moeten treffen? Maar dan nog... Ja, we treffen onszelf ook. Het ja. is een populistische maatregeling van uh, falende politici. Wat, waar falende politici in het rondkrijgen van de begroting, wilt u dan? Nou, het rondlopen van, uh, van ongestrafte criminelen. Ja, ja. Oké. Okay. Meneer Giersma, daar, u zet er een, een tegengeluid tegenover. Ger, Ger, Gerco van der Bos. Goeie, goedenavond, Joost. Ja, ik, uh, ben, ik ben het helemaal met je stelling eens. Ik uh, kan me herinneren dat een jaar of 15, 20 geleden is er een keer iemand uh, uh, vrijgekomen en die heeft voor het geld dat hij heeft kunnen sparen een riant de villa kunnen kopen in het oosten van het land. Ja. En dan moeten wij met z'n allen keihard voor werken. Ja. ja, dat is natuurlijk echt het pijnlijke punt hè, dat dat gebeurt en dat weten we dat dat ook gebeurt. Dat is, dat is, uh, ja. Dus je bent het kortom gewoon eens met mijn stelling. Dat, uh, uh, voor de volgende 100%, ja. Dankjewel, Gerko van der Bos. Nou, uh, veel mensen maken die relatie, leggen die, die, die relatie tussen zorg voor ouderen en dan ook de gevangenen die zelf niet hoeven mee te betalen en de ouderen die dat wel moeten. Uh, Daar wordt veel genoemd, kan ik u zeggen. Op Twitter gaat het voorlopig uh, flink door. Judith zegt mij eens, gevangenen mogen van belastinggeld rechten studeren. Terwijl mijn kinderen straks een dure lening moeten nemen voor hun studie. En Monica Lafayette zegt eerdmans krijgen gevangenen ook een uitkering. Nou, die wordt, zo wordt mij net verteld, een maand na de insluiting stopgezet. Dat is in ieder geval. Wel goed geregeld. Dank alle bellers. U hoort de tune. We zijn aan het eind gekomen. Dank voor het twitteren. Dank voor het meedoen. Het, uh, het reageren. Uh, straks op deze zender het culinaire programma natuurlijk van Radio 1. Mangiare! met Petra Possel. Om op WNL is zondagochtend weer te zien op Nederland 1. Met natuurlijk Eva Jinek op zondag. En uh, op de paarse bank. Ik dacht dat het een blauwe bank was inmiddels. Die zitten, zitten dan Martin Schimek en pianiste Iris Hond. En zondagochtend dus om half tien. Eva Jinek op zondag. Nederland 1. Je kunt deze andere uitzending van Avondspits terugluisteren op het bekende adres. www.omroepwnl.nl-avondspits Maandagavond zijn we er weer vanaf half 7 hier op Radio 1. Wat mij betreft een rustig, prettig, hopelijk niet al te koud weekend. Heel graag tot maandagavond. Tot Avondspits. In de aanloop naar Pasen is dirigent en organist Thijs Kramer te gast in twee dingen. Hij dirigeert al decennia lang de Matthäus-Passon. over de passie van Matthäus en de passie voor het leven. Lees, lees, lees. Zometeen, twee dingen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.